Het bestaan daarvan werd pas gisteren bekend. De UEFA doet onderzoek naar 40 wedstrijden in de voorrondes van de Champions League en de UEFA Cup. De Europese voetbalbond vermoedt dat de uitslagen doorgestoken kaart waren, zodat gokkers met voorkennis grote bedragen konden winnen. Het gaat vooral om wedstrijden van clubs uit Oost-Europa. Volgens een UEFA-functionaris gingen die er toch al van uit dat ze de voorrondes niet door zouden komen en bedachten ze een manier om er toch een slaatje uit te slaan. In april werd een Macedonische club om die reden voor acht seizoenen geschorst. Dan het weer opklaringen, maar ook mist en minima tot plaatselijk 6 graden. Overdag droog en zonnige periode, middagtemperatuur ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu de nacht.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 be free to understand I'm the honest guy. When I say it, I mean it. I swear I need you all my life. Oh, we need is sympathy. If, if we're going to change our mind, this is no second thought. This is The ladies man.